Acht uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, is flauw gevallen en liep daarbij een hersenschudding op. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Clinton last van een buikvirus. Daardoor raakte ze zo uitgedroogd dat ze flauw viel. Clinton herstelt thuis van de val en waarschijnlijk moet ze daar nog een week blijven. Ze heeft een reis naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika afgezegd.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 Het weer, een enkele bui. Halverwege de avond is het even droog, maar later in vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af naar 6 graden. Morgenochtend nog wat buien, maar smiddags droog en ook af en toe zon. En het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen, is het antwoord vaak ja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 Help kinderen die medicijnen op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Nogmaals, goedenavond. Giro scoorde Verpeksvolle nog net op tijd in die houtkamp. Ja, voor ons wel in ieder geval. En ook voor Pex Wolle. Want uh, de wedstrijd is omgekeerd. Daarna een enorme kans voor Moktar, Maar hij schoot te zwak in op Esteban. Maar Zet staat zwaar onder druk. De inbreng van uh, uh, Arne Slot heeft uh, goed uh, gewerkt bij Pex Wolle. Pex Wolle beter, staat wel nog met 2-1 achter. Groningen VVV, racht dan niet meer is ook 0-0 of ook maar 0-0 hier na 19 minuten. Van Haren voor VVV, dat beter is misschien met het schot. Nee, de bal naar Maguire, rechterkant, voorzet kan komen. VVV heeft al een paar kansen gehad, nog niet gescoord, dus geen goals. Roda 9-nak, Frank Wieluit. 18 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Roda, inmiddels de bovenliggende partij, veel meer balbezit. en ook meer kansen gekregen tot nu toe dan NAC. En op kwart voor negen is er ook nog NEC tegen PSV. Er is ook korte val vanavond. Nummer 3 tegen nummer 1. Blauw-wit tegen PKC. Ayot, Kloosterboer. Ja, de nummer 3 Blauw-Wit Amsterdam tegen de nog ongeslagen koploper PKC. Een wedstrijd met extra lading omdat deze twee ploegen hier ook in april tegenover elkaar stonden. April, dat is de tijd van de playoffs. En toen won PKC, bereikte de Ahoy-finale. Ten koste van Blauw-Wit, er staat hier dus nog een rekening open. Wedstrijd op punt van beginnen. Locomotion van Orchestral Maneuvers in the Dark. Pek's volle AZ is in de tweede helft veel leuker geworden. En in die outcome. Inderdaad. En uh, dat komt omdat Pek uh, natuurlijk op 1-2 is gekomen. Maar ook beter voetbal. Nu een uh, aanval via Berens. Bal voor het doel. Maar er staat helemaal niemand. Want Eltidor was even achtergebleven. En nu gaat de bal over de zijlijn. Omdat een speler, uh, en dat is van uh, William Pluim... Die ligt geblesseerd in de middencirkel, heeft uh, veel pijn zo te zien. En de scheidsrechter Kamphuis, die goed fluit, die uh, haalt de verzorging erbij. Maar het is een veel leukere wedstrijd geworden. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het wachten op de gelijkmaker van Pek Want Pek speelt veel en veel beter dan AZ in de tweede helft. Het wachten is dus tot uh, Pluim weer op de been is. En tot het spel weer verder gaat. 2-1, AZ leidt nog wel, met de nadruk op nog, tegen Pek Zwolle. niet, voor nee, je kijkt naar Groningen VVV. 24e minuut, 0-0 stand. De vraag is hoe lang nog, want Groningen heeft het lastig met 10 man tegen VVV. Dat met name via Joppen, een minuut of 10 geleden een goede scoringskans kreeg. Mooie paas vanuit het middenveld van Van Haden. maar gered door Luciano da Silva. Maguire nu op het middenveld. Nee, Van Haren toch. En dan aan de rechterkant Joppen. Daar gaat de bal inderdaad naartoe. Er ligt daar veel ruimte voor die verdediger van VVV om op te komen. En misschien wel een voorzet te gaan geven. Terug naar Van Haren. Wat aan de rechterkant. Het schot van de oud fijnorde van afstand. Zeilt maar 1 of twee meter voorbij het doel van Luciano. Die de bal nu rustig oppakt. Hij maakte zich een paar minuten geleden nogal druk over een hoekschop die werd gegeven door scheidsrechter Gusebujuk, Die dus duidelijk een fout maakte bij het rood dat hij gaf aan Bakuna. Even het protest van de doelman van Groningen die nu de keeperstrap neemt. En meteen geel, het heeft er de schijn van dat Gusebujuk heeft besloten om in zijn eentje een waarde offensief te beginnen. Op zich te prijzen, maar of je dat helemaal alleen moet doen. En of je dan het aantal kaarten hard wil laten oplopen... daar kun je misschien een vraagteken bij zetten. Groningen met zijn tieners speelt eigenlijk op de counter tegen VVV... dat nog niet heeft gescoord. Groningen deed het ook niet. 0-0. Echt degradatieduel tot nu toe in Kerkrade, Frank -Wielheid. Ja, Qua voetbal is die beste in ieder geval. Het is nog een 0-0 trouwens. En Een aanval van nak nu over de rechterkant met een voorzet richting de eerste paal. Wordt daar weggewerkt door Danilo komt de herkansing als Gillissen de bal opraapt op 20 meter van de goal. Nog een keer een voorzet vanaf die rechterkant daarna. En die wordt dan vervolgens onderschept door Hemte. En zo kan Roda weer van de goal afkomen. Het is trouwens niet een eenmansactie van Guzubijuk, Want het schijnt dat gisteren in de eerste divisiewedstrijden in die ronde... de scheidsrechters van tevoren tegen de clubs hebben gezegd... dat ze strenger zouden gaan fluiten. En dat ze dus de wedstrijd wat strakker in de hand wilden gaan houden. En dat heb ik trouwens vandaag bij Kuipers in deze wedstrijd nog niet gezien. Want die heeft twee keer Ramzi laten ontsnappen aan een gele kaart. Oh, slechte paas breed bij Rodie C. Verbeek pikt dan op voor Nak. En Schalk. Schalk tussen twee verdedigers in. Komt daar niet tussenuit. Het is uiteindelijk Flederes die de bal oppikt. En geen vrije trap meekrijgt. Dat hoeft ook niet. Want Montijnen kan de bal gewoon meenemen. Goedelje voorkomt erger voor Nak. Bal over de zijlijn en dan kan Roda gaan uh, gooien. In deze wedstrijd bepaalt niet groots als het gaat om het niveau en doelpunt hebben we ook nog niet gezien. En we hadden van in die Houtkamp al begrepen dat er in Zwolle ook niet echt strenger wordt gefloten. Niet, nee, gewoon goed. Deze heer Kamphuis doet het uitstekend, Ik kan niet anders zeggen. En als ik kijk uh, heb ik al geheel jaar eentje voor Wijnaldum gezien. En dat was uh, terecht. Die bleef hangen aan een uh, shirt van een tegenstander. Staat 2-1 in het voordeel van AZ. De storm is even geluwd van Pexwolle. En AZ kan er dus weer uh, af en toe uitkomen. Maar nu even niet. Want Joey van den Berg heeft de bal opgepikt. En speelt hem naar invaller Ricardo Talou. Die rechtsback is komen spelen in plaats van Frank Olijven. En dan uh, gaat de bal naar de, over de zijlijn omdat Berens hem niet of uh, Wijnaldum hem niet binnen kan houden. En dus mag uh, Pekswolle gaan gooien. Doet dat halverwege de helft van AZ? Ja, we hebben mogelijkheden gezien hoor. Het uh, over eigenlijk voor Pekswolle. Maar het wil in de tweede helft buiten het uh, ene doelpunt. Van Afdiet nog niet uh, lukken. Nu is het uh, slot. Die de bal via een tegenstander over de zijlijn schiet. Hij zelf mag gooien. Doet dat snel naar Pluim. Die gelukkig weer uh, overend is uh, na zijn blessure van een paar minuten geleden. Naar dat uh, driehoekje uh, aan de rechterkant. Wat heet. Talou brengt de bal voor het doel. Maar de bal is te scherp, komt in de handen van Esteban terecht. En zo, ook na 71, bijna 72 minuten spelen, blijft het spannend in Zwolle. Want AZ staat met één doelpuntje voor. 2 tegen 1. Nog geen doelpunt in Groningen, Rachner. Nee, wel kansen. 28e minuut. 0-0 stand. En VVV heeft juist twee mogelijkheden gehad. De ploeg die nu ook de bal heeft. Weg wil via links met linsen. Dat wordt doorzien door Kappelhof. En vervolgens is het Kirem aan de rechterkant. Dan komt Kappelhof buitenom. Geeft de voorzet. Maar die is uitermate zwak. Want landt achter het doel van Nicky Maanpa. De keeper van VVV Venlo. Even over die mogelijkheden. Schot van net binnen het strafschopgebied. Van opnieuw Kullen de Japanner. Hij schoot met links, maar deed dat niet heel verrassend op Da Silva af. En vervolgens zijpt met een hoekschop raakte de bal niet vol de centrumverdediger. Anders had hij hem er misschien wel in kunnen koppen. Nu is er het ontsnappen van Otsu, maar de paas komt niet aan. Vervolgens gaat de bal wel op links naar Linse, halverwege de helft, Linkerkant van het veld, in de as van het veld. Het schot misschien van Van Haren, maar die durft het niet aan. Dan gaat de bal naar Alexander Ravance. Agrado Savlevic en vervolgens weer terug naar de linkerkant bij VVV. Naar Fleuren, dan is het Linse, dan weer Van Haren. En zo wordt Groningen eigenlijk volledig vastgezet in en rond het eigen strafschopgebied. Is het alleen zoeken bij VVV naar een opening. Nou, misschien dan vanaf de rechterflank. Inleveren geblazen bij Maguire. Nu even geen moment van actie voor de goal van Luciano. Die zijn er wel echt een aantal keren geweest al. En Groningen mag niet eens klagen dat het met die man nog op 0-0 staat. 0-0 is het ook in uh, Kerkrade, Frank Wielheid. Ja, daar verbijt Schalke de pijn op dit moment... na een overtreding van Biemans. En ook die komt er met een waarschuwing vanaf tegen Kuipers. Wel een vrije trap. Nu voor uh, NAC, halverwege de helft van Rode JC. En dus halve halverdedigers, met name Luiks... die goed kan koppen mee naar voren. Bal valt op de penalty stip... Daar is in ieder geval Luiks wel in de buurt. Maar niet om gevaarlijk te worden. En dan zou Roda er op de counter uit kunnen komen. Met Ramzi, eh, met Ramzi voorop. Die eh, moet dan nu in de achtervolging. Want het was niet Ramzi, maar Malky voorop. En eh, Ramzi kan uiteindelijk die bal niet eh, binnenhouden. En moet hem uiteindelijk uh, over de lijn laten gaan. En dus kan Nak ingooien. Ter hoogte van de middellijn. En dat gaat de Rover doen. De Rover even korte combinatie met Goudelje. Dan is het Goudelje die de bal wel kan binnenhouden. Ook al zit hij met zijn kont op de grond. Dan kan hij toch doorvoetballen. Maar het blijft geen balbezit voor NAC. Want er wordt een overtreding gemaakt door Gillissen. Allemaal ter hoogte van de middellijn. Donald nu dan draait weg bij zijn tegenstander. Kan doorvoetballen uiteindelijk via Biemans. Biemans breed naar Montaigne. Dan gaat Rode achter in de bal even controleren even de ballen in de ploeg houden. Flederes die kort voor de verdediging speelt. In die op dat viermansmiddenveld Donald, Die heeft heel veel ruimte. Halverwege de helft van NAC. Daar waar de ploeg uit Breda zich terugtrekt te terug de hoogte van de eigen 16. En dan een schot uit de tweede lijn. Oeh, die zelt maar net over de goal van Terroula heen. Het is een schot van Delorge met zijn linker. Het is de tweede keer dat hij naar binnen trekt. De tweede keer dat hij schiet. Het is de eerste keer dat hij overschiet. De vorige keer ging hij tussen de palen in de handen van Terroula. Het is nog 0-0. Ja, en na 2-0-0 wedstrijden is het altijd een verademing als je korfballen mag luisteren. Blauw-Wit PKC, Arjold Kloosterboer. En daar is de stand op dit moment 3-4, dus in het voordeel van de bezoekers. En dat is PKC uit uh, Babedrecht. Ik hoorde net praten over strenge arbitrage. Het geldt ook zeker hier, want na vier minuten had ik toch al drie vrije worpen en drie strafworpen gezien. En uh, Ronald Duis die, die deelt dus behoorlijk uit. Nu weer een uh, vrije worp voor uh, Blauw-Wit. Voor uh, Gerald van Dijk, de international. Die kan gaan scoren en kan dus de stand gelijk maken. Maar dat doet hij niet. Uh, PKC, zoals gezegd, een, uh, ja, de verliezend finalist van vorig seizoen. KZ was te sterk. Maar uh, PKC uh, kan hier behoorlijk wat tegenstander, uh, tegenstand uh, verwachten. Want vorig seizoen... ...waren deze twee ploegen tegenstanders in de play-offs. Toen won PKC en stond daarmee in de Ahoy-finale. En de Amsterdammers waren veroordeeld tot de kleine finale. Om plek 3 en 4. En dat is nooit leuk. Dus er zit hier nog wat kwaad bloed. En uh, het gaat er veel aan toe. En vandaar dus ook uh, dat scheidsrechter Ronald Ruijs moet optreden af en toe. Een strafwoord nu voor Richard Kunst. En die maakte er 3-5 van. PKC loopt uit in het begin van de wedstrijd. Pas 10 minuten gespeeld. door de rekening voor Peck Zwolle een prachtige paas met een omhaal van Maher richting Eltidoor. door. alleen richting de keeper wordt even aan de arm getrokken door Joey van der Berg. En er is maar één straf voor mogelijk. Een rode kaart, Joey van der Berg. En dus moet Peck Zwolle met zijn tienen door en ook nog 2 en achter. Miss you van de Rolling Stones. We gaan naar Andy Houtkamp, Pek Zwolle AZ. Ja, teamman van Pek Zwolle. zullen er natuurlijk alles aan doen. Dat lijkt me logisch, met nog 11 minuten te gaan... om die twee-achterstand tegen de 11 van AZ goed te maken. Terwijl we een gele kaart zien... Waar uh, ik dacht Hendriksen zich heel boos over uh, maakt. En uh, dat is niet terecht, want hij maakt een overtreding. En scheidt de kamphuis kon ook niets anders doen bij de overtreding van Joey van der Berg dan de rode kaart trekken. Maar nu dus een vrije trap voor Pex Wolle. Uh, vrije trap, Agent richt Die tweede paal, mooie vrije trap, maar met één vuistje. Uh, is het Esteban die uit zijn doel uh, de bal weg tikt over de zijlijn. En dan mag Arne Slot de bal weer gaan nemen voor Pek Zwolle. Ik vind dat Pek Zwolle eigenlijk wel een uh, gelijke stand uh, verdient. Gezien het spel in de tweede helft is het uh, Arne Slot die de bal voor het doel gaat zetten. Kan die gekocht worden? Nee. Uh, hij probeert hem op de borst uh, te nemen. Afdietje en schiet dan met links hard langs het doel van uh, Esteban. Ja, het uh, begint uh, dringend te worden voor Pek Zwolle. 2-1 achter met nog een uh, minuutje of 10 te gaan. En ook nog 10 man van Peck oh, is... tegen de 11 van AZ. Hoe moeilijk hebben die team van Groningen? Het draagt er niet mee. Nou, nogal moeilijk. Een minuut of 9 voor de pauze. Zal wat extra tijd uh, gaan bijkomen. Wat het geven van dat rood. Cuze Bujoek, de scheidsrechter aan Bakuna. Dat nam wel even in beslag. Geen doelpunten nog. En ik denk als VVV geduldig blijft. dat het vanzelf een keer verandert. Maguire, nu halverwege de Groningen helft. Speelt de bal richting het centrum. Waar Otsu aanpakt. Hij uh, geraakt, maar toch ook echt niet meer. Door Bakuna bij dat moment waar rood getrokken werd. En VVV combineert er lustig op los. Heeft vaak één keer raken. Daaraan heeft het genoeg. De passing is goed, het overzicht is goed, het spel is goed. Maar Groningen nu wel in de as van het veld. Misschien kan Kierm iets uitrichten aan de rechterkant. Maar de bal gaat de hoogte van de middenlijn naar de rechterkant naar Kappelhof. Dan is daar wel Kirem de kaatsen terug. Vervolgens is Kirem niet meer aan speelbaar. Gaat het naar de trechter, zeg maar. Daar op de punt van strafsopgebied waar VVV de bal overneemt van Zeefuik. Heeft nog geen pot te kunnen breken. Maar natuurlijk heeft hij het lastig met de lopende Bakuna die uit de ploeg verdwenen is. VVV in de tegenstoot aan. Aan de andere kant met Maguire. Spelend aan de rechterkant durft het niet aan om het duel op te zoeken met Burnett. Dus gaat het naar Joppe. Het gaat breed over de middenlijn naar de linkerkant naar Fleuren. Autoballers in de voeten. Dan Radol Safjevic in de as van het veld. Breed gespeeld weer naar Joppen en Groningen. Daar loopt het niet. Die ploeg speelt met een mannetje minder. Maar ballen komen niet aan. Er is weinig overleg in het elftal van Robert Maaskant. Die zich af en toe kapot ergert aan zijn elftal Als Linssen van vandoor wil op links. Maar Van Dijk ertussen zit. Fleuren neemt weer over. Als je het mij vraagt wachten we nog op de 1-0 voor de pauze van VVV. Deze combinatie sluit nu niet. Want het zou zometeen wel eens anders kunnen zijn. Nog zeven minuten tot de rust. Officiële speeltijd in Limburg houden we die twee ploegen met die zwakke verdediging... elkaar nog steeds op 0-0, Frank Piliart. Ja, maar er wordt ook niet zo gek veel op doel geschoten, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Roda doet dat ietsje vaker dan uh, NAC. Maar bijna allemaal schoten uit de tweede lijn. Bijna alles gebeurt van buiten de 16... als het uh, enigszins gevaarlijk dreigt te worden... Binnen de 16 komt eigenlijk niet of nauwelijks aan beide kanten een paas aan. En dan wordt het echt lastig hele grote kansen te creëren. De, de Lorge nu een bal met een omhaal vanuit zijn eigen helft. Proberen de, de spitsen aan te spelen. Nee, het was het doel, die wordt niet bereikt. Hij is een van degenen trouwens. De Lorge die twee keer schoot vanuit de tweede lijn net buiten de 16. Nu komt er dan een kaart. De eerste kaart, nee, nog steeds niet. Goudelje maakt de overtreding. Kuipers die uh, uh, de vrije trap wel aan Roda geeft... Flederes gaat die vrije trap daar nemen. Is ook het slachtoffer van de tackle van Goedelje. Die rijkelijk laat was met zijn sliding En de bal totaal mist. En Flederes dan uiteindelijk nog eventjes meepikt. Inmiddels de vrije trap genomen. En Roda met overleg proberen aan te vallen. Maar oeh, daar komt Donald nog net op tijd om de bal binnen te houden. Montaigne die dan vervolgens de bal breed legt naar Biemans. En die heeft op de eigen, veld, op de eigen helft heel veel ruimte om te bedenken... wat hij met die bal uiteindelijk wil gaan doen. En levert hem dan in bij Flederes. Krijgt hem met dezelfde vaart weer terug. Danilo dan met de bal aan de voet even de middellijn oversteken. Kijken of er ergens voorin een speler vrij genoeg staat om aan te spelen. Dat lukt uiteindelijk bij Malky. Donald en dan aan de rechterkant wat ruimte voor de loge. Kan die een uh, actie gaan maken. Hij speelt de bal door op Montijnen die goed is doorgelopen. Ook die maakt een slijding. Is daar uh, rijkelijk laat om de bal binnen te houden. Die gaat over de zijlijn. Roda mag gaan gooien tegen de achterlijn. Van Nak aan. Het duurt erg lang voordat een van beide ploegen echt heel gevaarlijk wordt in Kerkrade. Hoeveel lucht hebben man van Pollen nog over om iets te doen aan die 82 kant? Niet, niet veel, niet veel. Het is uh, een beetje gebeurd. Het uh, moet nu echt van een geluksdoelpunt komen voor PSW. Want uh, uh, AZ heeft het spel het heft in handen genomen en uh, gaat nu uh, vandoor aan de linkerkant. Uh, Gorter in de ploeg gekomen bij AZ. Voor Wijnaldum legt de bal wel voor het doel. Maar als je een T uitgeroepen tot Man of the Match. Ik vind dat de meest belachelijke zaken altijd. Uh, uh, je moet maar iemand uh, zien te vinden... die dan Man of the Match uh, moet worden als je 2 8 staat. Maar goed, hij is het uh, dan geworden... door de kenners van De uh, Bal bezit eventjes voor Peck... maar meteen weer overgenomen door Gorter... die de uh, bal naar Goedmoedson speelt. Weer Goedmoedson, weer terug naar... Uh, wie is dat? Viergever? Viergever. En uh, die kijkt uh, rustig uh, wordt de bal nu rondgespeeld. Nee, ik vrees voor... Zwolle, dat de lucht er inderdaad helemaal uit is. En dat AZ eindelijk weer een keer na zes wedstrijden niet te hebben gewonnen, eindelijk weer zijn overwinning gaat halen. En dat was nodig ook. Want de ploeg was ver weggezakt naar de veertiende plaats. Met maar één puntje voorsprong op uh, Pech, uh, naar de plaats, met maar één puntje voorsprong op de nummer 14. Uh, Pek Het is uh, nog een wissel. Berghuis komt erin. En Janbert Goedmanson gaat naar de kant. We hebben nog te gaan. Uh, ruim vier minuten bij Pexwolle AZ AZ lijkt. Groningen VVV, Ragnar. Ze willen natuurlijk wel bij VVV, maar ze zouden er goed aan doen om nog voor de pauze te scoren. We zitten in de laatste 3,5 minuut, het is nog altijd 0-0. En ik denk dat Robert Maes kan toch zal nadenken over een foefje bijvoorbeeld met het inbrengen van Sparv als controleur... om wat meer balans in zijn al te brengen in de pauze. En dan zou het voor VVV misschien in die tweede helft wel wat moeilijker kunnen gaan. De gooien ze is er nu voor, nu voor Burnett. Aan de overkant van het veld. Ter hoogte van het strafschopgebied van VVV. Dat wel een mannetje of 6-7 rond het eigen strafschopgebied verzameld heeft. Bal gaat naar Van Morsel. Jarig vandaag 23 geworden. En eh, dan gaat de bal bij Groningen via Agilore nog wat verder achteruit. Breed gespeeld naar Van Dijk. Ter hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Aangepakt door Kierm. Slordig in zijn balaanname. Bijna de overname van Otsoe of Fleuren. Maar die twee komen er uiteindelijk net niet aan. En dus gaat Groningen in de vooruit met Kwakman. Staat bijna bij de middencirkel. Waar moet het naartoe? Bij de ploeg van Maaskant. Eén kans gezien. Een schot een paar minuten terug. Terwijl de diepe bal nu naar Kierum gaat, maar te hard is. En wordt gepakt door Maanpaal die ook een antwoord had op dat schot van Zeefuik. Eén moment dus van FC Groningen in bijna 45 minuten. Dat is te weinig. Tegen zeker 4-5 mogelijkheden voor VVV. Roda nak Frank Wielheid. Daar zijn in korte tijd in ieder geval twee gele kaarten uitgedeeld. Eentje was volkomen logisch. Biemans, die even Schalk kwijt was op het punt van het strafschapgebied... en uh, de aanvaller van NAC vastpakte hem op tijd weer losliet... om hem het strafschopgebied binnen te laten gaan. En daar uh, raakte Schalk de controle over de bal kwijt... en daarmee verdiende hij uiteindelijk nog een vrije trap... en kreeg Biemans achteraf alsnog zijn gele kaart. Nu een vrije trap voor Roda, die valt over de verdediging van NAC heen... maar ook voor beide aanvallers van uh, Roda... Dus kan daar rustig oprapen en Nak van de goal afkomen. En Nak heeft ook... Een aardige kans gehad uh, uit een vrije trap. Het was uh, Buis die trapte. Legde de bal bewust neer bij de eerste paal. Daar kwam Schalk in lopen. Dat was duidelijk ingestudeerd. Alleen bij het instuderen was die bal er waarschijnlijk een paar keer ingegaan. En daarom wilden ze dit even uitvoeren. Nu lukte het Schalk niet, ondanks het feit dat hij wel kon schieten om die bal tussen de palen te krijgen. En daarmee was uh, de beste kans voor Nak in deze wedstrijd uh, om zeep geholpen. Nak wil de bal in de ploeg houden. Kort voor de rust. Drie minuten nog te gaan. En het is 0-0. Hoe lang nog uh, in de Zwolle, Andy? Nog uh, even op de klok kijken. Twee minuten plus de extra tijd die zeker een minuut of drie uh, zal bedragen. Balbezit voor AZ via een vrije trap. Weer aardig wat uh, uh, geagiteerd gereageerd uh, richting uh, scheidsrechter de afgelopen minuten door bijvoorbeeld H T zojuist en ook Eltidoor die daar een handje van heeft. Bal bezit voor diezelfde Eltidoor aan de linkerkant van het veld. El door houdt de bal even bezig, heeft pluim in de rug, maar ziet heel goed dat Gorter erop komt. Tegen Utrecht raakte die geblesseerd, een lichte hersenschudding, Gorter. En nu er gelukkig weer bij, maar afdienst raakt de bal kwijt. Hier is Moer, die lange... Uh, uh, spits van uh, Pek Zwolle maken van het enige doelpunt. Raakt de bal dan ook kwijt en dan kan AZ weer in de aanval gaan. Wordt uh, aardig rondgetikt. Ja, mannetje meer maakt het natuurlijk dat je sowieso ergens een bal meer op het veld hebt. En die uh, wordt goed gevonden door AZ. De bal bezit door Hendriksen. Die speelt de bal de diepte in. Goede bal op Eltidoor Eltidoor aan de rechterkant van strafschopgebied Houdt de bal even bij zich. Speelt hem terug naar Berens. Berens punt naar Eltidoor Terug naar Eltidoor Dus en Eltidoor raakt de bal wel heel simpel kwijt. Maakt er bij een ook. Betreding op uh, Aafjes. En zo gaan we naar het einde van de wedstrijd. Nog één minuut te gaan. Plus extra tijd bij Pekswolle AZ. AZ leidt nog altijd met 2-1. Groningen nog een keer. achter. Dan gaan we zometeen zien hoeveel tijd erbij komt. Eén minuutje, dat gaat zo'n beetje nu in. De blessuretijd bij de 0-0 stand in de Euroborg. Een geweldig schot gezien van Van Haren van 20 meter. Namens VVV vol op de kruising. De kleine doelman Luciano da Silva was kansloos geweest. Was kansloos zoals u wilt, maar die bal spat in het veld weer in. Daar was opnieuw bijna de 1-0 van VVV dat de bal heeft aan de rechterkant. Joppe met een paas die niet aankomt bij McGuire. Een slordigheidje, want zo ver staan de beide heren niet van elkaar vandaan. Meter of twintig over de middenlijn. De afstand tussen die twee, Joppen en Maguire, misschien vijf meter. Maar de bal is te hard van Joppen. En dus de overname van Groningen in Gooi Burnett halverwege de Groningen helft En misschien dat Maaskant nog wel iets anders in petto heeft. Bijvoorbeeld straks de 16-jarige Fiets. had hem al in de basis misschien wel willen zetten. Maar hij zit op de bank. Misschien een soort joker aan de kant van de thuisploeg straks. Wie mag er een vrije trap nemen? Ik denk zijn Groningen. Ja, inderdaad. Een meter of vijf voor de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Kwakman zal zich nog een keer gaan melden als die ene minuut extra tijd er bijna op zit hier in Groningen. Stadion niet helemaal stijf, uh, vol. Dat is een uh, slecht teken. Misschien ook wel heeft het te maken met de stand op de ranglijst. Want Groningen is tiende en publiek met een 0-0 ruststand niet tevreden. Ook bijna rust 0-0 bij uh, Roda Nak. Frank Wielijt. Inderdaad ja, zit er net in de blessuretijd en uh, die extra tijd die bedraagt één uh, minuut in ieder geval. En Roda met de ingooi bij Hemte, die de bal doorgekopt ziet worden. Maar uiteindelijk is Luikstan degene die dan aan de bal komt. En legt hem terug naar Ten in de slotfase van de eerste helft. Beide ploegen volkomen risicoloos aan het voetballen. Blij om met 0-0 de rust te halen. Dat Een puntje voor allebei schiet je niet zo gek veel mee op. Zeker als ze in de rust zullen horen dat VVV met een mannetje meer staat tegen Groningen. En het gevaar dus dreigt dat die ook drie punten gaan halen. Dan uh, zullen ze hier misschien in de tweede helft wel ietsje anders terugkomen op het uh, veld. Dan dat nu het geval is in de eerste helft. Het is allemaal iets te risicoloos. Nu Schalk aan de... Nee, dit is Seuntjes. Aan de linkerkant van het veld. Dus de tegenstanders allebei kwijt. Achterlijn halen en dan de voorzet geven. Hij wacht met de voorzet. Sterker nog, hij geeft hem helemaal niet. Hij legt hem uiteindelijk terug naar Verbeek. Puntje op gebied. Haalt uit met rechts. Oei, flink afzwaaier. Ballen een meter of twintig naast de goal geschoten van uh, Kurto. Die tot nu toe totaal niet... Uh, uh, uh, veel heeft het hoeven doen. Eén bal van zijn doel heeft het hoeven halen. Dat deed hij prima. En daarmee halen we de rust 0-0 in Kerkraden. Ik denk dat vooral AZ er het einde en de winst verlangt, Andy. Nou, uh, niet te kort. Want ja, ik zei het al eerder, zes wedstrijden op rij niet gewonnen en het grote AZ is niet zo groot meer. Dat is duidelijk en dat zal ook de komende weken erg moeilijk worden. Aanstaande dinsdag voor de beker uit tegen Dordrecht en volgende week vrijdag aanstaande vrijdag de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis tegen FC Twente en nu met heel veel moeite die 2-1. Uh, ...overwinning uh, over de streep trekkend, als het uh, zo blijft. Uh, maar Arne Slot heeft de bal uh, meegekregen, er wordt een overtreding gemaakt door Berens... ...en dus gaat alles en iedereen nu naar voren wat er nog over is van Pex Zwolle. 10 man tegen de 11 van uh, AZ, de bal gaat de diepte in richting Avdic. Die kopt de bal, Komt hij bij Sijmak? Nee, niet bij Sijmak de invaller. Het is uh, Viergever die hem heeft en de bal de diepte in speelt... ...richting uh, uh, Adjilor. Uh, Adjilor, hoe eh, mee? Nou, het is uh, Altidor. En Altidor wordt neergelegd... ...door Aafjes, de man... ...die uh, in de eerste helft met twee... ...blunders aan de... Uh, aan de basis stond van de twee doelpunten van uh, diezelfde El En nu krijgt El een uh, vrije trap. Aapjes overigens de gele kaart omdat hij El vasthield. Dat uh, is goed gezien. Ik heb het al eerder gezegd, de heer Kamphuis sluit een uitstekende uh, wedstrijd. Goede scheidsrechter Jongeman. En hij uh, heeft de bal neergelegd, een meter of tien buiten het strafschopgebied van uh, Pexwolle. We zitten in de extra tijd die drie minuten zou bedragen. Die drie minuten zitten er al op. En dus zal met deze vrije trap het einde van de wedstrijd zeer nabij zijn. Het is Eltidoor die er nog achter staat samen met Berghuis. En dan moet ook Pluim op afstand, afstand gaan. En dan kan de vrije trap worden genomen, wordt genomen, kort genomen. Helemaal teruggespeeld. En dan zegt Kamphuis, het is mooi geweest. Zes wedstrijden heeft het geduurd. Maar eindelijk weer een overwinning voor AZ 2-1 winnen ze van Pek dat is de wedstrijd die is afgelopen. Bij de andere twee wedstrijden is het rust. Roda NAC 0-0 en Groningen VVV 0-0. En NEC-PSV begint over een minuut of tien. Er wordt gekoord van het blauw-wit PKC. 3-5 was de laatste stand die we hoorden van Ajo Kloosterboer. Ja, Blauw-Wit heeft in Amsterdam het initiatief overgenomen. Het is 9-7 voor Blauw-Wit, de thuisploeg, uh, met nog een uh, dikke vier minuten op de klok in de eerste helft. Blauw-Wit dat steunt op twee uitstekende schutters, Mark Broeren en Gerald van Dijk. Waarbij Mark Broeren uitstekend in de wedstrijd zit, omdat ze meteen zijn eerste schot al raak was na 10 seconden. Maar zijn teamgenoot aan de overkant zit nog niet echt in de wedstrijd. Die heeft inmiddels wel twee keer gescoord, maar die is voorlopig afhankelijk van de strafworpen die hij krijgt. Nog steeds dus heel veel straffen uitgedeeld door uh, scheidsrechter Buis. Blauw-Wit profiteert daarvan. Maar PKC maakt weinig gebruik van de mogelijkheid die, die, uh, die het krijgt. Zojuist drie Kunst. Drie kansen op een rij. Terwijl Blauw-Wit nu scoort dus het voorsprong van 10 tegen 7. Het Kunst zojuist drie kansen op een rij. Twee strafworpen en een vrije worp. En dan weten de korfballiefhebbers. Dat zijn buitenkansjes. Maar er ging er geen één van door de korf. Terwijl Richard Kunst echt wel wat kan. Dat is de meest scorende PKC'er. 11, nee, 10 tegen 8 is het uh, nu. Hij is de nummer 9 van de topscorerslijst. Richard Kunt, maar ja, als zo'n man het afwaarts weet, dan profiteert de tegenstander. Dat gebeurde ook. Van een achterstand van 2 punten kwam Blauw-Wit uh, terug tot een uh, voorsprong van 2 punten. Het is 10-8 met nog iets meer dan 3 minuten te gaan in de eerste helft. Mark Tuitert maakte vanavond zijn comeback. De schaatser van beslist.nl brak vlak voor de start van dit seizoen een rip en miste daardoor alle wedstrijden. Maar Tuitert wil weer stralen op het allerhoogste niveau. Dan zal die wel onderaan de ladder moeten beginnen. En dus rijdt de Olympisch kampioen op de 1500 meter dit weekend mee om de Utrecht City-bokaal. Een reportage van Steven Dadebout vanaf vechtse banen. En dat is nog ver weg van het internationale podium. Ik kan nu wel. Uh... Meteen willen starten en uh, op wereldniveau mee willen doen en wereldkampioen willen worden. Ja, dat wil ik wel. Alleen, uh, dit is voor mij juist eigenlijk wel een, een goed punt om te beginnen. Gewoon uh, met beide benen op de grond in Nederland in weer en wind. Uh, kijken waar je staat. Gewoon, uh, weet je, je, begin maar gewoon hier, waar je, waar je ooit begonnen bent. En dan komen we vanzelf uh, bij waar ik wil zijn. Ja, Dat is regel één. Je moet blijven staan en dat hoort er ook gewoon bij. Dus, uh... Nou ja, viel je en uh, tijdens die val, tijdens de landing, ja, brak je je eigen ribben in, in feite, hè? Met, je, met je elleboog. Hoe is het uh, nu met die ribben? Zijn ze weer helemaal heel? Ja, ja ze zijn weer helemaal heel. Ja, ja, eigenlijk gaat het heel erg goed. Ik heb geen pijn meer, gelukkig. Dus, uh, maar je merkt wel dat je dat je bewegingspatroon iets aangepast is. Je, je probeert wel die kant een beetje te ontzien. Want uh, het laatste wat je wil is uh, nog een keer zo smakken maken... en uh, helemaal uitgeschakeld zijn. Dus uh, ja, ik, ik ben nu weer pijnvrij. Ik heb hard getraind, dus... Ja, voor mij, dit zijn echt... Uh, Utrecht City boeken al dit weekend het zijn echt voor mij de wedstrijden om... Uh, om ritme te pakken. En die heb ik gewoon echt, echt heel hard nodig. Dit, dit, dit kalenderjaar één... Uh, wereldbekerwedstrijd kunnen rijden ja. en dat was het. Voor de rest was het vooral trainingswedstrijden op een, op een uh, lager niveau. Ja. Betekent dat ook dat je heel veel en misschien wel te veel tijd krijgt als topsporter om na te denken? <laughs> ja, dat is wel een hele goede vraag. Uh, soms wel, ja. Ja. ja. Als je in een flow raakt van wedstrijd naar wedstrijd en je rijdt lekker en dan rijd je een keer niet lekker... dan heb je volgende week weer een kans zeg maar, in World Cups. Dat is het fijne van World Cups. De dag erop sta je weer op en uh, dan vergeet je de dag van gisteren en uh, je hebt weer een nieuwe kans om te gaan. En als je iedere dag traint, dan neem je het gevoel van gisteren en vorige week, dan neem je steeds mee. Dus je moet wel heel erg oppassen dat je niet uh, in het verleden blijft leven. Maar dat, je, uh, dat, is, uh, ja, dat is wel lastig soms hoor, omdat je, uh, omdat je zo snakt naar die uitdaging, die is zo ver weg. En, uh, je, je, je houdt steeds rekening met en een blessure, hoe je conditioneel bent, uh, met je trainingsniveau. En daar probeer je steeds in te sturen. Alleen, dat, ja, dat, dat is, soms zit je dan veel, ben je aan nadenken inderdaad in plaats van uh, dat je liever gewoon uh, alles uitschakelt en uh, het jachtelijk paard los kan laten. Op zich zijn dit best wel spannende tijden voor mij om te kijken of, of ik die laatste stap nu uh, kan maken. Want ik ga ervan uit dat het kan, alleen moet het nu even gaan doen. Weet je, ik heb een 1500 meter, dat zit in mijn systeem, dat komt altijd wel goed. Alleen ik probeer wel iets meer, misschien uh, met de focus ook op een 1000 meter, om daar nog een stap te maken die ik voor mijn gevoel kan maken, maar die, die ik nog niet gemaakt heb. En daar was ik heel goed mee op weg. Ik, ik durf wel te zeggen dat ik in oktober beter was dan ooit, toen in oktober, uh, helemaal op een 1000 meter. En als ik die lijn kan doortrekken dan, uh, het is voor mij wel, ik ben heel erg benieuwd of ik nog iets extra's in me heb op een 1000 meter en uh, dat, ja, dat wil ik ook wel heel graag onderzoeken en de kansen die liggen daar ook. Dus ik ben het zat om erover te lullen en ik ben het zat om erover te na te denken. Ik wil gewoon rijden. Ik wil gewoon racen. En dat is Mark Tuitert. Hij won vandaag in Utrecht de 1000 meter en hij werd vierde op de 500. We horen een bijdrage van Steven Dadebout. boy en Het nummer heet Waitress. Uh, het is 0-0 bij nac rust. Het is 0-0 bij Groningen VVV rust. En Pek Zwolle tegen AZ is afgelopen. Het is daar 1-2 geworden. En de late wedstrijd is NEC-PSV. Uh, Alex Pastoor, de trainer van NEC, was vorige week not amused. En Dan is PSV eigenlijk niet een tegenstander die je daarna wil hebben, Ronald van der Geer ofwel Ronald. Want je hebt niet zoveel te verliezen als uh, uh, ja, de koploper van de Eredivisie. Hoewel ze dat nu heel even niet zijn. Op, ja, het kan nooit op... fout gaan, bedoel je? Nee, precies. De druk uh, is er niet. En wat dat betreft kun je gewoon lekker vrijheid voetballen. Wel zorgen natuurlijk dat je de divisie voor elkaar hebt. Uh, ja, ik, ik zat even te kijken naar de opkomst van de spelers. Normaal heeft dat niet zo heel erg mijn aandacht. Maar uh, nu wel omdat ik benieuwd was wie er als keeper bij NEC uh, opgesteld zou zijn. Uh, Babels is aan de warming-up begonnen. Maar ik zag hem ineens naar binnen gaan. Uh, er werd druk met Sinou, de reservekeeper, overlegd. Notabene vorig jaar nog in dienst van, uh, van PSV. Waar die één wedstrijd speelde tegen Ajax. Uh, nou, en die Sinou speelt dus. Dus Babels is toch aan de vinger geblesseerd geraakt tijdens de warming-up. En uh, Sinou mag uh, zijn debuut gaan maken voor uh, NEC in, uh, in de eredivisie dan, uh, dan weliswaar. Hij dus de keeper. Dat is een wijziging bij uh, NEC. Waar de onderste steen boven moest komen, zei uh, Alex Pastoor. Dat is gebeurd. Veel gesprekken. Uh, ja, men, uh, Pastoor zegt, je hoeft niet goed te voetballen als je maar voor elkaar werkt. En dat wil ik vandaag zien. Toch zijn er twee slachtoffers, voordat we natuurlijk naar PSV gaan. Voor en ten voorde zijn er niet bij. De O's zijn wat dat betreft gesneuveld. En de E's zijn erbij, hoewel, ja, wel. Van der Velde en Rex, dat zijn de vervangers in het elftal van Alex Pastoor. Dan naar PSV. Daar uh, natuurlijk geen Marcelo. Die is uh, geschorst naar aanleiding van het tikje dat hij uitdeelde tegen Danny Hoes in de wedstrijd tegen Ajax. De beroepszaak heeft hem drie wedstrijden opgeleverd en Mark van Bommel is terug. Manolev zit weer op de bank. Hutchinson is de rechtsback. En we krijgen het competitiedebuut in de basis, want hij speelde pas vier minuten, van Matthias Jurgensen. We noemen hem uh, uh, Zanga, want dat is uh, zijn bijnaam. Maar wij houden het gewoon op Jurgensen. Centraal achterin. Ja, dat is een jongen die eigenlijk overgenomen is van Kopenhagen. Niet echt voldoet. En dus eigenlijk nog niet in aanmerking is gekomen voor een basisplaats. Maar advocaat moet haast wel. Want eh, normaal gesproken zou je zeggen... Bouwma zou de plek naast de Rijk kunnen innemen. Maar ja, die moet weer spelen voor de geblesseerde Willems. Want Willems ontbreekt zeker ook nog tot de winterstop. Verder is Mertens er natuurlijk niet bij. Toyvonen al wat langer. En de voorhoede van PSV bestaat dan uit Lens, Matafs. En uiteindelijk Narsing. En de bal rolt in uh, Nijmegen voor die wedstrijd. Waarin uh, PSV dus de koppositie kan terughalen. Gisteren eventjes gepikt door FC Twente. Maar PSV gaat ervan uit dat het, na twee nederlagen, Vitesse en Ajax... nu in elk geval met een overwinning uit Nijmegen kan terugkeren. Tegen dus een Elftal dat zich moet revancheren voor die 2-0 nederlaag. Vorige week in uh, Waalwijk die kansloze nederlaag tegen RKC dus. De eerste keer dat de bal over de achterlijn is. Boy Waterman, de keeper van de PSV, gaat hem uh, ophalen en gaat hem uh, in, het, uh, in het veld brengen. Dus even kijken hoe die uh, Jurgensen het doet als uh, centrale verdediger. Ook geen echte opbouwer, dat is de Rijk ook niet. Nou, dat gaat ook al gelijk fout. Want de eerste keer dat hij de bal krijgt, speelt hij hem tegen Leroy George aan. Dat is een lekker begin. Het is een grote gozer, maar ja, dat zegt niet al te veel natuurlijk. Maar PSV leidt geen schade, want heeft die bal uiteindelijk wel weer terug bij de Rijk. De Rijk vindt in de as van het veld Wijnaldum en dan weer even rustig terug naar uh, die Jurgensen. Nou, moeizaam begin is van hem, maar ook van Bouma, want die verspeelt de bal. Maar PSV heeft dan toch steeds het geluk dat kleine slippertjes uiteindelijk geen balverlies opleveren. NEC plooit zich terug op eigen helft en uh, laat PSV de bal rondspelen zo rond de middenlijn van Bon heeft hem nu te pakken. Van Bommel kijkt is En aan de rechterkant biedt de Rijks zich aan. Nog wat verder rechts is Hutchinson. Hutchinson de rechtsachter. Schuift dus op richting de helft van de NEC. Tussenkomst van Rex zorgt ervoor dat de bal over de zijlijn gaat. We zijn dus begonnen. Ja, de grootste verrassing terecht. Galit Sinoe in de goal bij NEC als vervanger dus van Babels. Die geblesseerd raakte in de warm-up. Kijk hoe hij het doet vanavond. Ja, Groningen VVV. dag maar. Begonnen aan de tweede helft. Een paar tellen, nog geen doelpunten gezien. Groningen met zijn tiende voor als u later het toestel mocht hebben aangezet. Rood voor Bakuna, foute beslissing van scheidsrechter Guzebujuk. Daar had hij hoogstens geel voor kunnen trekken. Een duel wat ongemakkelijk aangegaan, maar geen rood toch had hij niet moeten doen, de scheidsrechter. Nu is het een wedstrijd die maar moeizaam op gang is gekomen. En hoe gaat zich dat afspelen in de tweede helft allemaal? Zonder wissels, dezelfde mensen als voor de pauze. VVV verliest de bal en daar achterin bij Groningen dan Van Dijk die de bal naar voren toeschiet. Wordt aangevallen als hij een lange bal wil geven door Van Haren met een vooruitgestoken been. En dus mag Van Dijk het opnieuw doen, maar nu middels een vrije trap. Halverwege zijn eigen helft gooit de bal nog eens... Metertje 5-6 naar voren toe. Het mag van de scheidsrechter. En dan gaat de bal richting Van Moorsel. Bijna al op de kop van het Venloze strafschopgebied. Weggehaald door Fleuren. Dan is daar een Linse. terug naar Fleuren. Bijna op de punt van zijn eigen strafschopgebied. Nog steeds. En dan wil VVV eraf komen met Linse Bijna bij de middenlijn. Groningen jaagt daar door met de topscorer van de ploeg. Dat is De Leeuw met zijn zeven doelpunten. Eigenlijk niet in scoringspositie geweest. Eén goed schot. Hard maar gepakt door Maan. Palen. Het was van zijn collega Zeefuik. En aan de andere kant van het veld zijn er wel wat mogelijkheden geweest voor VVV. Groningen bouwt op via links met Burnett. We zitten in de 47e minuut 0-0 bij Groningen VVV Venlo. Roda Nak, Frank Wiewijt. 47 minuten hebben wij al gehad 0-0. En uh, sinds de rust geen wissels. Ook nog geen uh, kansen gezien. Nu wel uh, Nak met balbezit waar Luijks alweer inlevert bij Danilo. Overname C. via uh, Biemans, balletje breed. Naar Montijnen. Krijgt de bal achter zich gespeeld. Moet dus eerst achteruit. En dan een hoge bal. Kansloze bal naar voren toe. Daar gaat Malki dan voor de vorm nog wel achteraan. Maar die weet dat hij het duel al verliest. Alleen krijgt Rode de bal. Linia rekt er weer terug van Looms. En dus kan Roda gewoon doorvoetballen. Opnieuw via Malky. De bal op het middenveld af en toe maar eens komt halen. Anders ziet hij er nooit eentje in deze wedstrijd. Hemt inmiddels achterin Roda de bal aan het rondspelen met Danilo. Die wijst naar voren waar met de bal komt halen. Donald de bal onder zijn voet laat doorlopen. En dan voor Beek oppikt voor Nak. Dat er zo wel heel onmakkelijk weer in balbezit komt. Looms die wordt niet onder druk gezet. Nu wel door Donald. En Verbeek, die ook de bal maar eens komt halen op het middenveld. Opnieuw de combinatie met Looms aangaat. Schalk dan in het duel met zijn tegenstander de bal niet aan de voet kan houden. De Loosje wint dat dus. Bal over de zijlijn. Roda mag gooien. We zijn 48 minuten onderweg bij Roda tegen Nak. Het is 0-0. NEC PSV dan, Ronald van der Geer. Vier minuten rolt de bal inmiddels in Nijmegen in de Goffert... waar het niet helemaal uitverkocht is, maar wel lekker vol. Niet zo gek natuurlijk als de koploper uit Eindhoven op visite komt. Maar voorlopig rolt de bal van voet naar voet... zonder dat er nou enige dreiging is richting beide doelen. psv steekt nu de middenlijn over via Timothy de Rijk. Hutchinson aangespeeld, snelle combinatie voor de eerst eigenlijk... dat de bal echt snel rondgaat. Lens wordt naar buiten gedrongen en bal over de zijlijn. En dan denkt NEC te mogen ingooien. Maar het is toch echt de speler van NEC. Uh, Comboy die de bal als laatste raakt. En Jermaine Lens... Dan gaan ingooien. Leuk voor hem dat hij hier bij NEC ooit zijn eerste eredivisie-goal maakte. Toen hij uitgeleend werd door AZ aan de Nijmeegse ploeg. Seizoen 7-8. Inmiddels is hij international. Sterker nog, er is een vrije trap toegekend door dus scheidsrechter Pieter Vink In het prachtige paars uitgedost vanavond. Want dan is er dus een overtreding gemaakt door Conboy. Vrije trap van Van Bommel. Komt in het strafschopgebied, wordt daar weggewerkt. Maar weer opgevangen door Bauma. Naar achteren, naar Hudsonson. En Hutsensen dan helemaal terug naar Waterman. Dan wordt er wel gestoord door NEC. Met name door Van der Velden. Maar PSV probeert zich dan onder die druk uit te spelen. En slaagt daarin weliswaar met als einde een bal van Van Bommel naar de rechterkant. In een wat PSV betreft niemands land. Want er staat niemand in het rood-wit. bezit dus voor Galitie Nu. Die gaat opbouwen via Rens van Eijden. Zes minuten bijna gespeeld bij NEC PSV. Het is nog 0-0. Het wordt tijd voor een doelpunt ergens, want alle drie de wedstrijden waar we zijn is nog 0-0. Alleen Pek Zwolle AZ, dat in 1-2 eindigde, daar werd gescoord. Maar ja, Groningen VVV dan. We gaan het proberen. Gewoon weer achter die mee. Half doelpunt. Een hoekschop voor VVV met Van Haren achter de bal. De vijftigste minuut. Vijfde minuut dus tweede helft. Daar komt zijn trap richting de eerste paal. Gevaarlijk. Kierum komt weg voordat zij bij de bal kan en dan wordt die bal... Het strafschopgebied van FC Groningen uitgejaagd. Van Dijk als die bal weer terugkomt, kopt hem weer weg. De Leeuw naar voren toe, maar Groningen heeft het nog altijd lastig. Zeefuik is niet de snelste en dat blijkt, want zo rond de middenlijn zit Reuseler erbij. De centrumverdediger, de stopper, terug naar zijn doelman, Ma en pa helemaal. En die links in het strafschopgebied met de bal naar voren toe. had eigenlijk wel verwacht dat Robert Maaskant iets zou bedenken. Een tactisch foefje waardoor hij de wedstrijd misschien voor een deel tenminste kon laten kantelen. Dat is niet gebeurd. Sparraf op de bank. Hetzelfde geldt voor Zivkovic. En op deze manier ben ik bang dat het een herhaling wordt in het tweede bedrijf... van de eerste helft waarbij Groningen vooral achter de tegenstander aan moest... en nauwelijks aan voetballen toekwam. VVV met de bal op de helft van Groningen. Paas naar Kullen buiten gevlagd. De bal komt vanaf de linkerkant... En dan gaat de Japanner de diepte in, gaat de vlag omhoog, is de kans weg. En zo zitten we in minuut 51 nog altijd te wachten bij Groningen VVV op doelpunten op goals. Nou, nieuwe poging dan. Roda Nak Frank Wielheid. Ja, ook nog 0-0. En vorig jaar werd het 4-3 voor Roda. Balletje voor nu van Hemte wordt weggekopt, achterin opgevangen. De loge, hij schiet over. Hij moest het ineens uit de lucht doen, want hij zou niet veel tijd krijgen. Gillensen was al onderweg. Om de bal te onderscheppen. Maar de Belg rechter middenvelder bij Rode JC uh, heeft wat pech met uh, die afronding. Maar dat hoort bij deze wedstrijd. Die niet groot is, die heel weinig kansen kent. Vorig jaar werd het 4-3 in dit duel. Het jaar daarvoor 5-1. En u zouden we wel blij zijn als één van de twee überhaupt een doelpunt maakt. Dat zegt ook veel over waar deze ploegen dit jaar uh, staan in deze wedstrijd. We zitten intussen te kijken naar een blessurebehandeling voor Looms. Die net weer terug is van een blessure. Blij is dat hij weer op een voetbalveld rondloopt en zich weer voetballen mag voetballen voelen. En nu moet hij eventjes naar de zijkant om behandeld te worden. We zijn 51 minuten ruim onderweg bij Rodanak. 0-0 is het. En dat er in Nijmegen nog niet gescoord is, is logisch. Want daar spelen ze net Ronald. Achtste minuut. 0-0. Maar wel een corner voor NEC. Te nemen door Leroy George. Waterman daar in de probleem. Onder druk gezet door Rex. En daar gaat de bal er wel in. Maar heeft Pieter Fink inmiddels al gefloten voor het aanvallen van de keeper. Dat is Rens van Eijden geweest die dat gedaan heeft. Waterman wil van geen excuses weten. Heeft pijn aan de schouder. Fink gaat even informeren hoe het met de doelman is. Ja, Waterman wil komen. Maar Van Eijden springt inderdaad tegen hem aan. Maar kijkt wel naar de bal. Dat is dus geen doelbewuste actie. En als de de centrale verdediger dan zijn excuses wil aanbieden. Dan wil Waterman van geen excuses weten. Het ontstond allemaal die corner uit de vrije trap die NEC mocht nemen. Notabene in de middencirkel. Maar na overleg werd er toch besloten om iedereen naar voren te sturen. En die bal door rechts het schafstopgebied in te laten pompen. Het werd door PSV maar ter nood verdedigd. En leverde dus voor de thuisploeg de eerste corner van de wedstrijd op. Bal bezit nu voor PSV. Dat veel van de bal zal hebben. Natuurlijk in deze wedstrijd. NEC wacht zeker in de beginfase even af. En probeert vooral te reageren. Op slippertjes bij PSV. En die zijn er toch met name van achteruit wel geweest. Want we hebben het al even over die Jurgensen gehad. Hij heeft nu drie keer geprobeerd een bal naar voren te schieten. Maar dat is nog niet helemaal heel succesvol. Nu een bal van de Rijk. Verlengd door Germain Lens Bijna bij Matafs. Op de rand van het strafstorpgebied van NEC. Weggewerkt door Rens van Heijden. En over de achter Lijn gegaan. Dus komt er nu een corner aan voor PSV. In de, de tiende minuut van deze wedstrijd bij nog altijd die 0-0 stand. Reden om nu voor PSV om de hele luchtmacht mee naar voren te sturen. De corner gaat genomen worden door Narsing. Sinou staat te organiseren. Ziet ook dat er één speler van PSV bij hem staat om dadelijk tegen hem aan te springen. Nou, dan komt die corner van Narsing. Ergens bij de penalty stip wordt hij gekopt. En wordt hij ook binnengekopt. En is het 1-0 voor PSV? En is het dan de Jurgensen die dat doelpunt maakt? Daar blijkt het verdacht veel op dat hij bij zijn debuut in de basis dus ook maar gelijk een doelpunt meepikt. Ja, volgens mij is hij het. Het is een beetje moeilijk te zien. die zit helemaal aan de andere kant en dat was erg druk in het transfergebied. Maar het is toch echt de allerlangste van het veld die het doelpunt maakt. En dan bekroont hij zijn debuut dus gelijk met een corner. Dat kan hij dus wel. Ja, hij heeft de lengte en de body. en reageert gewoon als allerbeste op die corner van Narsing. Wordt ook niet gedekt. Komt hoog in de lucht. En kopte hem uiteindelijk in de verre hoek. En zo komt de PSV dus al heel vroeg na 10 minuten op een 1-0 voorspel. Groningen VVV, achter mee. Moeizaam allemaal, dat is het. Na 54 minuten 0-0 wachten op goals al 54 minuten lang dus. Henk Bos, opvallend genoeg, 20-jarige aanvaller oorspronkelijk in de ploeg gekomen bij Groningen. Dan is Otsu weer eens geraakt en komt er Geel aan voor Van Moorsel. Na een tackle op het middenveld. Een meter of 5-6 voor de middenlijn. En Van Morsel wordt getrakteerd op zijn verjaardag op geel. Een attentie dus van Gusebujuk. Het is al het derde cadeautje dat hij uitdeelt. Bakuna, de rode, de gele twee worden gegeven dus aan Luciano, de keeper. En zojuist dus aan Paco Van Morsel. de oudspeler van Den Bos. Wachten op de vrije trap van VVV zometeen Ricky van Haren. Die kan dat misschien wel. 0-0 nog altijd. En het korreval Blauw-Wit PKC Ajolt. Tweede helft net begonnen, twee minuten onderweg. Met eigenlijk de centrale vraag, lukt het PKC om zich weer op te richten? Drie punten achterstand, het is nu 12-9, waar het bij de rust 11-8 was. En PKC heeft die achterstand van drie punten eigenlijk helemaal aan zichzelf te wijten. Als je twee strafworpen en een vrijworpen op rij mist, dan, mis je het niet om, dan verdien je het niet om een voorsprong te krijgen. En Blauw-Wit heeft optimaal geprofiteerd. En speelt een beetje, ja, een beetje vechtkorfbal eigenlijk, waar PKC nauwelijks antwoord op heeft. PKC... Is de ongeslagen koploper. 10 punten uit vijf wedstrijden. En zou zich toch hier niet zomaar weg laten sturen met een nederlaag. Maar Blauw-Wit, ik heb het al eerder gezegd, is echt op een uh, revanche gebrand. Uh, uit de play-offs gewipt door uh, PKC. En uh, dat laten ze hier zien. Mark Broer is uitstekend in vorm. Spectaculaire speler om te zien. Maar laat uh, Richard Kunst alle hoeken van het veld zien. En uh, Richard Kunst stelt daar aanvallend niet zoveel tegenover. Na vier minuten in de tweede helft stand 12-9 in het voordeel van Blowit. Nog even naar Limburg, Frank Weluid. 56e minuut bij Roda Nak. Het is 0-0. En Roda opnieuw in de aanval. Maar die aanval wordt alweer onderbroken. Gillissen die denkt, laat ik hem eens diep gooien. Want iedereen van de, uh, Roda staat tegen de middenlijn aan. Maar daar staat ook Schalk. En die was net onderweg om de bal op te halen bij Gillissen. De, kortom, die ging de verkeerde kant op. Dus kan Roda weer uh, komen via Danilo. Maar die krijgt alle tijd en ruimte om zijn hele eigen helft over te steken. Legt hem dan breed op hemten. En zo komt Roda dan voorzichtig aan het voetballen. Via Nemet de tackle op Ramsey. die is er van Luiks. Luikers loopt daar weg, krijgt een waarschuwing van Kuipers. Het is niet groots in Kerkrade en het is 0-0. PKZ is afgelopen 1-2. Rodanak is 0-0. Groningen VVV 0-0. Zijn daar bezig aan de tweede helft. En net begonnen in de eerste helft. Nou ja, 10, 12 minuten bezig. NEC PSV 0-1. We zijn terug naar het NOS Journaal met Anouk Thijs. Tot zo. NOS langs de lijn op 1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 De morgenster in Holland Dok Radio. Radio 1. No probleem. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.